We gaan verder. Er zijn vele dingen die de mens wil wil leren. Zoals net, Pima heeft mij mooie dingen laten zien. over van quantum mechanica en dat, dat soort dingen. Die dingen die dan bevestigen eigenlijk wat wij leren ook in de etc. En klinkt erg mooi en veelbelovend. En toch zei ik tegen hem en mag doen wat je wil en mag ook bezighouden met andere dingen wat je wil maar één ding moet je weten de, alle, de, hoogste, de allerhoogste kwantummechanica die ooit zou kunnen bestaan of andere vormen van wetenschap die uh, een geweldige synthese zullen laten zien van uh, materie en hoge, hoge sferen zal niet uitkomen boven de kosmos. Het is altijd binnen de, binnen de beperkingen van, de, van, de aard, van het aardse verstand. Dus het zal, het zal wel brengen met zichzelf mee geriefelijkheden in deze wereld. Men zal. Uh, zeer fijne, dunne, dunne energieën ontdekken. Manieren om energieën op te wekken, in plaats van uh, stier schinkende olie en alle andere dingen. Men zal uh, vele ziekte, ziektes, materiële ziektes, dus van lichamen, lichamelijke ziektes, kunnen, zal, zal men kunnen bestrijden, uh, et cetera, maar één ding zal men niet kunnen bereiken. Men zal, niet kunnen bereiken. Men zal geen redding erdo erdoor kunnen bereiken. Enorme kennis, van alles zal het zijn, want het is steeds ontwikkeling, komt weer een andere ontwikkeling. En onze geest is zo gemaakt dat het steeds, steeds reageren op de nieuwe, nieuwe impulsen. Allerlei technologieën gaat verder, verder, euh, maar het brengt geen redding. Daar gaat het om. Dus uiteindelijk zal, de, kijk de wetenschap kan naast, naast euh, de leer over verlossing bestaan. Want de wetenschap is nodig euh, om het aardse tot en met de kosmos te ontwikkelen. Dat is ook van Hashem. He, dat is de, deze lage wereld is ook van Hashem. Dus dat is ook helemaal goed. En aards en alles is nodig, alles, alles komt van boven. Alleen dat is het materiële bestaan. En nooit, nog een keer nooit, zal een wetenschapper uitkomen door theorieën, door allerlei kwantummechanica's, zal je nooit uitkomen in het geestelijke. Heb je? Dus in het eeuwige bestaan. Onmogelijk is. Waarom? Daarvoor het, om het, in het geestelijke uit te komen. Moet je weer gaan boven het verstand. Heb je? Boven het verstand. Dat betekent buiten alle gravitatiewetten die in ons zijn. Dus kwamen, komen het, we komen naar... Uh, naar de zoals wij dat noemen, de klikker, en daar, daaruit halen wij uh, de redding naar ons toe geen andere manier dus alleen het licht gochma en geen wetenschap kan dat geven wetenschap uh, uh, bedient zichzelf door het zinnenbeeld van het licht gochma van het geestelijk maar niet meer het is niet weten, maar ervaren. Dat is wat. Daarom zie je ook dat onze kring steeds kleiner wordt. En wie grote waiters, die grote weters gaan weg, want er komt bij hen een soort botsing tegen zichzelf. En zichzelf overwinnen willen ze niet. En dan. Is de mens uh, in alles kan je zeggen dat die gewoon kan niet meedoen met wat wij, wat aan ons is gegeven, dat wij willen bereiken. Dus wat wij willen bereiken is, in, in deze studie, is, goed opletten wat ik probeer te zeggen, is om boven te gaan, uit te komen van uh, alles wat wetenschap ooit zou, zou kunnen berekenen, ook nooit zou kunnen berekenen, de wetenschap zelf, van wat wij gaan ervaren. Heb ik. Leven en kennis zijn in veel verschillende dingen. Leven is het de middelste leed. En dat kan je alleen maar ervaren. Je kan het niet uitleggen. het is niet... Ik gebruik veel woorden. Voorlopig. Het is een kwestie van ervaren. Er bestaat zo bijvoorbeeld moment dat ik... Stel dat ik dan... Zou gewoon... We kunnen ook doen. Maar het is nog vroeg. Vroeg. Bijvoorbeeld... Gewoon door... Niet oogjes dicht doen en een comedie spelen en zoals al die religieuze dat doen, Vader in de hemel. Het is allemaal waar spreken. Ze. Spreken ze met zichzelf, met artsverstand, alleen woorden uitspreken. Dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is om eerst op te steken boven het verstand. En daaruit gaan spreken. En daaruit, als je daaruit daar komt naar boven het verstand, dan kan je meer spreken. Eigenlijk, als je, komt, als je komt in de klikatter, dan is er geen woorden, geen woorden. Dat is ook wat wij noemen dan elem van het woord elokim elokim goed opletten. De naam Elohim heeft vijf klim. En als je het, als het in de klikatter, wanneer we komen in de klikatter in de, de klikatter ontvangen ligt, dat is it, in de in embryo, als embryo, in de klikketer, we hebben alleen maar een klikketer. En alleen het lichtnefus. Dan hebben we van de naam van de Elohim alleen maar drie letters: Aleph, Lamet en Mem. En dat heet Elm Elm, Alem. Dat betekent maar drie letters: Aleph, Lamet en Mem. En die betekenen uh, hij die niet kan spreken. Hoe zeg je dat? Uh, stomme. Stom. Ja? Stom betekent stom. Hij die nog niet kan spreken. Niet spreken. Dat betekent een toestand van embryo. En dan kan je het ook zien aan de kracht. En daarom is het ook wie komt tot Yeshua? Dat betekent momenten waarin jij tot Yeshua komt. Het kan langer duren en kan korter duren. Geen mens kan blijven bij Yeshua. Goed opletten. Geen mens kan blijven in de ketter eh uh, uh, um, Lang. Het is niet, het is de kracht die wij, het is een geweldige ervaring. Maar dan moeten we wel deze wereld weer de kilim binnen, binnen trekken. Maar het, het, het, het de ware uitkomen in het geestelijke betekent, wat wij doen, wat wij zeggen dan, om jouw kilim te verdunnen. En te komen tot de klikken, dan eindigen alle woorden. Dat is, dat is ook wat, wat, wat uh, waarschijnlijk ook die moeder Teresa misschien had ze ook dat ervaren dat zij zei dat ze ja, dat uh, voelde leegte. In plaats van dat zij allemaal dachten dat zij zo heilig was, dat zij dagelijks of regelmatig... in contact stond met Yeshua. He? Want als je komt daarin naar Yeshua... Dus de, in jezelf... naar de ketter, dat betekent boven al jouw... al jouw vier stadia. Dus daar verstand... Uh, zit je op nul. En dat kan geen... wetenschapper doen. Geen, weters, geen wetenschapper kan... Zijn verstand, want zijn verstand is zijn gereedschap. En geen wetenschapper kan prijs, zijn eigen verstand prijsgeven. Al is het maar omwille van te onderzoeken wat het is om eh, te ervaren dat jouw verstand op nul gezet is. En wij leren dat in de taalmoed. In de taalmoed, de grootste Torah leren. Lachten te zeggen. Dat zij zeiden dat het steeds, dat na al de wijsheid, ook goddelijke wijsheid, die zij hadden, hadden geleerd, dan hadden zij, dus als iemand komt dan tot de hoogste wijsheid, wat die, zoals zij hadden geleerd, moet en alles wat zij hadden geleerd, en nu hadden veel van de goddelijke kennis, dan aan het einde van de rit. Richten zij zich, zo iemand richt zichzelf tot Hashem, en hij, hij smeekt Hashem, om zijn verstand, om al zijn kennis, van hem weg te nemen. Alsjeblieft, weg, laat mij alles vergeten wat ik geleerd had. Waarom? Omdat één ogenblik, buiten kennis, één ogenblik van ervaring, Wanneer jij buiten, wanneer jij ervaart de toestand, de plaats van wanneer jouw verstand op nul gezet is, is, is miljardenmaal meer onmetelijk krachtig en meer dan alles wat de hele mensheid. Alle kennis wat de mensheid heeft vergaard in alle tijden en tot de komst van de machine. Weet je? het is onbeschrijfelijk. En daarom praat men niet wanneer men komt tot Yeshua. Terwijl, die, terwijl die in religie zegt men ja, men praat over Yeshua, heilige geest, alles wat zij zeggen. Zij bedoelen natuurlijk de, het zinnenbeeld. Van, het, van de Heilige Geest. Wat zij bedoelen ja, in, de, in de religie. Ik spreek geen nooit over iemand iets kwaads. Ik heb je al gezegd. Maar zij bedoelen dan dat in de Heilige Geest. Wat zij bedoelen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld christenen. Wat bedoelen ze met de Heilige Geest? Zij bedoelen eigenlijk het product van hun kennis. En van hun beleving van het Nieuwe Testament. Ze leren dat Nieuwe Testament, ze leren ervaren dat verhaal en dan eruit komt iets wat zij kunnen gewoon spontaan uiten. En dat is natuurlijk wat in uh, zekere mate lijkt wel op, of een, niet alleen lijkt, maar komt ook als zinnenbeeld van, het, van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest kan men alleen ervaren wanneer je komt boven het verstand, wanneer je je verstand helemaal tot nul zet. Dat betekent, jouw verstand op nul zetten, betekent dat jij komt tot de klieketter van jou. Je hoeft nergens naartoe te gaan. Alleen in jouw klieketter. En dat te beleven, dat geeft het gevoel van redding. Je kan niet langer blijven. We kunnen niet langer blijven. Waarom? Daar. We kunnen het einde. Soms een uh, paar momentjes, soms alleen maar een flits, ja, maar dan heb je een rating in jezelf, soms langer duurt het, we hebben geen geduld, om daar te blijven, we hebben geen geduld, we hebben dan zo, jij ervaart het, en dan, uh, eventjes, even later dan, later, komt bij jou, om allerlei chaotische gedachten, van, doe dit, doe, doe, doe, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen, en dat is ook de afleiding in plaats van te leven in het nieuw en dat is de absolute leven in het nieuw wanneer je jouw verstand op nul zet niet dat jij onder het verstand bent niet dat jij geen, geen verstand hebt als iemand geen verstand, iemand geen verstand heeft of naïef is uh, geen verstand heeft en dan zet je dat op nul dan is het nutt niets maar jij hebt jouw verstand. Jij ontwikkelt jezelf, duidelijk door alles wat we leren. Ontwikkelen we ook ook het verstand, ook geestelijk verstand. En tegelijkertijd daarna breng je dat op nul. Ook wat we leren bijvoorbeeld in de zorg. Ook wat we leren in in Ari, Etsraïm en Tes. Hoeveel fijne allerlei. allerlei Allerlei bewegingen van geestelijke, van deze kant naar de ene kant, van één sfeer naar de andere sfeer uit. Alles nodig is. Waarom? We hebben de linkerlijn ook. Maar daarna moeten wij ook, moeten wij ook van binnen de beweging maken dat wij alles prijs geven. Dat wij, dat wij zeggen van binnen dat al dat verstand van mij en van alle anderen en van de hele wereld is vergankelijk. Het, is, het blijft hier alleen op aarde. Je kan daarmee niet ervaren het eeuwige. Iets wat leeft uh, voor altijd. Maar het is altijd vermengd met, met aardse inzichten, met de aviyut, met de wens om te ontvangen voor zichzelf, etc. En daarom zal geen wetenschap ooit solaas bieden. En daarom ook. Ook in medicijnen, ook in geneeskunde, geneeskunde zal men ook noodzakelijkerwijs moeten komen tot dit aspect van te gaan boven het verstand. Hoe? Oh, is er iets verkeerds? Dus toch, moeten we dan geen gene genees geneeskundige ingrepen doen of zo? Dat, dat natuurlijk niet. Natuurlijk, natuurlijk wel. Ik bedoel. Natuurlijk wat, wat nodig is bijvoorbeeld om een, om een pilletje te geven aan een mens, om een mens te verzorgen. Alles is nodig om een verband te leggen. Al die andere dingen. Dus de arts moet doen wat arts, het artsen is. Dus wat lichamelijk is. Men moet wel natuurlijk lichamelijk genezen op lichamelijke manier. He? En dan iemand bijvoorbeeld een psychiater of een. Uh, uh, uh, een uh, psycholoog moet bezig zich bezig houden, ook met de psychische. Psychische is, is, heeft niets te maken met het geestelijk. Het is so, natuurlijk alles is verbonden met elkaar, maar het is een aparte vak van. Uh, maar men moet ook de mens, ook de, ook de geneeskundige, zal men ook moeten leren om te gaan boven het verstand. En ook de patiënten moeten men ook leren te gaan leren boven het verstand. En dat is, daarvoor heb je natuurlijk mensen nodig die de kunde verkrijgen. Die dat wel in staat zullen zijn. zijn grote mannen die uh, leren dingen die, waardoor zij nog beroemder worden en nog meer boeken schrijven, en meer... En in, maar er, zijn, uh, er is weinig aandacht, hoewel men begrijpt dat het wat het is. Om, en er is veel aandacht bijvoorbeeld voor verbale genezingen. Hè? Verbaal, allerlei manieren, suggesties, altijd, via verbale communicatie. Maar er bestaat nog hogere, wat ik jullie vertel... Communicatie waarbij, niet magnetische, dat men ook, men ook ten manuele andere dingen doet, ook zonder praten, dat is niet wat ik bedoel. Maar de manier waarbij men uh, het verstand op nul zet. Eigenlijk, uh, wat doen bijvoorbeeld uh, bij schoktherapie, ook bij... Psychi psychiatri psychi psychiatrische behandelingen, schoktherapie, dat is dan een beetje zo, dat is eventjes voor een moment geven ze ook een beetje een schok ook een soort een soort uh, stopzetting van het verstand, want de mens ben, reset, dat huh? is net zoals reset, dat is uh, uitschakelen en dan weer, weer inschakelen, dan de mens op die manier hopen ze dat de mens dan weer al die, die net zoals wat je doet Computer, je werkt de hele dag en is vol, dat, de memory. En, dan uh, moet je hem uitzetten, dan, of, uh, of restart, en dan weer, weer is hij opgeschoon, opgeschoond. Opgeschoond, yeah? ja? Zo is het ook. Maar dat is, dat is wat men moet doen, vrijwillig. Goed opletten. Alles wat, het eindige wat ontbreekt. En nu belangrijk wat ik probeer te zeggen. Wat niet, ik probeer wat komt. Het belangrijkste van alles is niet, kijk, niet de remedie, remedie moet komen, geneesmiddel of wat dan ook moet, redding moet komen, niet uit, bij, niet van buiten. Niet van een geneesmiddel, niet van een therapie of iets anders. Mag wel, natuurlijk, maar de, het, het, um, de kern, het kernwoord is de wilskracht. Als een mens niet, geen wilskracht ontwikkelt om eh, minder te eten of goed te eten, ja, en wil graag slank worden, maar is vet en overgewicht, over, heeft overgewicht, dan kan die alle dieet diëten van de wereld doen, zal hem niet helpen. Tijdelijk misschien wel, oké, okay, tijdelijk, je gaat naar een kliniek, of je gaat ergens, het uh, zal hem tijdelijk helpen, en dan weer, daarna weer nog erger zal worden. Weet je? Dus, wat ik wil proberen te zeggen is, alles ziet hem, de schepper heeft zo de wereld geschapen, dat alles ziet hem in de wilskracht. Dus, de ontwikkeling van de mens is de ontwikkeling van de wilskracht om het goede te doen. Dat is wat wij moeten ontwikkelen bij ons. Massage. En massage. Dat is de massage. Dat is wat het al is. Niets anders. Alleen dat brengt de reding aan de mens. Dat brengt ook genezing. En, uh, en dat is het eigenlijk... Uh, het geloof. En niet uh, geloof dat ik geloof in die en geloof in die Moet je altijd vragen, wat is jou? Moet je kijken altijd naar de wilskracht van de mens. Als iemand jou vertelt, ik geloof in, uh, in, in Yeshua. Moet je kijken naar wat, hoe die mens leeft. Als die gelooft, als je zegt, ik geloof in Yeshua. En je hebt nog, behalve één vriendinnetje, je hebt nog een andere vriendin. Oké, okay, je weet nog niet, je weet nog niet, weet nog niet met, wie, met, wie, met wie beter is. En misschien de ene heeft dit en de andere heeft dat. De ene heeft die eigenschappen die mij aantrekken en de andere heeft de andere. Wie tegelijkertijd twee, twee met twee mensen omgaat, ja, verkering heeft. En je zegt, ik geloof in Jezus. Was het nou Dus dat zullen we allemaal leren. De, uh, de, de leer over ik kon de hemel wat Yeshua gaf, is niets anders, let op. Is niets anders, niet in de hemel is zit dit. Maar het zit in de wilskracht van de mens. Zit niet in de tradities of wat dan ook, in de traditie. Dit Joodse tradities zijn gegeven. goed opletten gegeven, dat dus zijn allemaal geestelijke wetten, die, ze, die geprojecteerd worden naar materi het materiële bestaan. begrepen? Dus alles de wetten die aan joden zijn gegeven, zijn geestelijke wetten. Dus bijvoorbeeld, op, nu komt er een pessig bijvoorbeeld. Nou, een pessig mag je dan geen brood, geen, geen gezuurde thuis, thuis zien of zo, dat soort dingen. betekent geestelijk, maar voordat de mens komt... Ja, tot het geestelijke. Dan was aan hen gegeven om dat met handen en voeten te doen. En wanneer zij doen dat, ook christenen doen op hun manier. Ook ja, christenen, gaan kan ook het uh, vasten en allerlei, ja, allerlei dingen met vasten, et cetera. Helpt het iemand met vasten iets? Geen hond, begrijp ik? Niemand helpt het. Allerlei, allerlei andere dingen die geestelijk helpt het niet. Als een Jood eet bijvoorbeeld op de Pesach matza in plaats van brood. Helpt het hem? Voor geen millimeter. Duidelijk. Als jij goed oplette wat ik zeg. Alles wat geschreven staat in de Torah is heilig. Dat is absoluut. Maar men moet, het, men moet die, dat verinnerlijken. Men moet de wilskracht daardoor ontwikkelen. Dus in de Pesach bijvoorbeeld mag je niet ongezuurde eten. Zeven dagen mag je... dat in het Torah. Dat is geweldig wat staat. Dat staat absoluut... absoluut alles wat staat in het Torah is 100% geestelijke wetten. wetten, wetten van de zeer en Zeven dagen... mag je dus geen ongezuurde eten... en thuis hebben, et cetera. Wat betekent dat? Dat juist in die zeven dagen... moet je... absoluut jezelf verbinden... met... Uh, het geestelijke is zodanig dat, dat jij niets geeft aan de agra. Van binnen. Huh? Voor zichzelf. zichzelf. Niets ontvangen voor zichzelf, voor zichzelf ontvangen heet ongezuurde. Ongezuurde eten of naar ongezuurde te kijken. Is dat ook, want mag je ook op zeven dagen van de persig mag je niet ongezuurde thuis hebben. Dat betekent thuis in je hart. Je mag niet ongezuurde wensen in jezelf te koesteren. Dat is wat de pessig is. Begrijp je? Dat is wat de pessig is. En dat is niet alleen maar blindeling zoals, dat, zoals zij dat doen. Dat zij uh, vrouwen dan keihard werken voor pessig. En zij allemaal, allemaal alleen, maar, alleen maar fysieke handelingen. Ook voor ons is het ook, wij zijn ook niet meer, met mij is het van boven al duidelijk helder gemaakt, dat ik die comédie mag niet spelen meer. Dus ik ga wel bezig met eten, om te, te zien en te, te werken daaraan van binnen, dat ik mijn wilskracht al die zeven dagen zal, willen, zal weten uh, vergroten, duidelijk, en die wilskracht moet toch uiteindelijk ook naar boven komen. Precies, maar jij moet doen. Wat is de wilskracht? Wij doen well, hoe? Rechts en links, dat is ons werk. En de wilskracht komt dan in de middelste lijn. De middelste lijn maakt bij mij de wilskracht. Dus dat is. Begrijp je dat? Dus je hebt dan rechts en links, je hebt plus en minus. Dat is ons werk om te gaan naar rechts. Altijd beginnen we werk aan de rechterkant. Altijd eerst moet je jouw wens opstegen naar de ketter. Dat betekent naar Bina, naar het Bina van de ketter altijd. Om, de, om de, de, kleinste, de, kleinste, de kleinste, de kleinste wens is de ketter. Eerst ja? moet je dat doen de, altijd in de rechterlijn. Dan ga je naar de linkerlijn. Ja, en heel eventjes. En dan Hashem, licht wat jij, dus betekent die, de. Uh, het verschil van die twee, het bereik wat jij deed, van rechts en dan links, en boven naar beneden, dus macht, dat maakt dan um, de middelste lijn. De middelste lijn bestaat niet. De middelste lijn is wat wij maken. Er bestaan alleen maar twee krachten in het heelal. Rechts en links. Chassidim en guru, Maar, maar, de middelste lijn, dat is de wilskracht die, bij jou, die jij ontwikkelt, door het werk tussen rechts en links. Dan is het bijvoorbeeld Pesach, dan eet je matzah bijvoorbeeld. Dan metza betekent dat ongezuurde. En jij steeds zegt tegen jezelf, dat ik eet nu de, dat stukje ongezuurde brood, om daarmee de sitra agra, uit te banen deze zeven dagen. Want, duidelijk, want normaal mag je wel in, op alle andere dagen in het jaar, mag je wel en moet je zelfs geven, ja, moet je geven aan de Sidra Agra uh, iets, ja, een, bo bo een botje van de tafel. Maar op, die, op de pers mag je dat niet doen. Dat je deze, in Kavana deze instelling, moet je hebben. En dan mag je ook brood eten als je wil. Het is niet zo belangrijk. Goed hoor je wat ik zeg? Als je dan brood eet om gewoon met de goede kawana, met de intentie, op, op, op en jij, dat jij het eet uh, als ongezuurde, dat jij het eet met de, met de intentie om, om, uh, ver, om verzadigd te worden, maar niet om te geven aan de citra agra dan is er ook geen probleem. Dus goed opletten dat dit niets, absoluut niets doet als je het doet alleen ook fysieke uitvoering van de voorschriften, doet alleen heeft alleen uitwerking brengt jouw redding en brengt jouw jou ontwikkeling alleen Goed opletten nog een keer. Duizenden keer ont, ontvang je dat. Alleen als het bijdraagt tot de groei van jouw wilskracht. Jouw wilskracht om te kiezen voor het goede. Terwijl de andere bestaat. Ook bij mij, ik voel, het, ik voel het geweldig intensief. De andere kant van medaille. Dat het. je? Het is niet zo so dat men, zoals so men, so men, so men dan komedie speelt in, in het heiligheid, dat zij zo kinderlijk dan voorstellen dat, dat hij is heilig geweest. Wat is like het heilig? Je hebt altijd tegenover deze kracht, Dat is de bestaande kracht van de citra. Acht. Dat, is de, dat is het materiële, dat zijn al die zware materieën die we hebben. Hebben, dat moet je hebben, dat kan niet anders. Omdat wij zijn juist hier geplaatst. Dat is een fijn stuk werk wat wij moeten doen. En niet als engelen. Dus je hebt altijd tegenover jou die, die, die grote leeuw. Ja, de grote onverslaanbare kracht van de Citra Agra. En tegelijkertijd, jij kiest... Tegenover, omdat het absoluut onmogelijk is. Goed opletten nog een keer, zo wat ik zeg. Het is onmogelijk door jouw eigen krachten om de Sitra Achra te overwinnen. Goed opletten dat jij dat, dat jij doet. En niet zoals religieuze mens uh, gelooft dat ze dat die iets aankunnen. Wij kunnen niets. Heerlijk. Het enige is dat op elke willekeurige moment moet je kiezen. En jij hoeft toch niet te kiezen voor morgen, wat zal, je, wat zal ik morgen doen? Ja? Morgen. Want dan zal je zien morgen, morgen heb je andere krachten in jezelf. En andere weer, allerlei andere, andere dingen. Jij zal zien wat morgen zal zijn. Alleen jij bent verantwoordelijk, alleen voor dat, dit moment van nu. En nu zie ik voor mijzelf in elk moment. Als je waar, waarlijk kijkt naar jezelf, dan zie je zo'n berg, zo'n onverslaanbare uh, leeuw, of weet ik veel, de kracht van de citra achra, en dat niemand aankan. Maar kiezen mag ik wel. Dan ga je kiezen op dat moment voor het goede. Hoe? Ik kan hem niet verslaan. Ik kan die brullende citra achra niet verslaan. Hoe moet ik het doen? Ik doe eerst wat in mijn krachten is te doen. En dan ga ik naar de ketter. Dat is, mijn, dat is aan mij gegeven. Dat is, heeft Hashem zo gemaakt. Dat is de feedback wat Hashem ge, ge, ge, ge, geregeld had. Om op die manier steeds beroep te doen op hem. Waarom is het zo nodig? Om ons afhankelijk te maken van hem. Nee, absoluut niet. Juist onafhankelijk ons te maken. Maar waarom? Anders, als het niet zo was, wat zouden wij zeggen? Als wij een klein beetje direct zo alles zouden ontvangen, verbondenheid, wat zouden wij zeggen? Genoeg. Ik heb een beetje ontvangen, genoeg voor mezelf. Hè? Ik ben gewoon een jong. Ik wil niet meer. Ik wil niet werken wel, wel, mij opwerken. Ik wil niet werken naar mijn Volmaaktheid. Ik vind genoeg uh, wat ik nieuw heb. Ik ben goed. Ik kies voor het goede. Ik, ik geloof in Hashem, zoals al die, al die, zij zeggen. Ik geloof in God en ik ben goed. Ik ben goed. Ze denken allemaal dat dus ik ben goed. Of dat een Christen is, of een, of, of, of, of jo, die is. Allemaal voelen ze die religieus zijn. Ik doe wel. Ik doe alles dingen. Ik doe alles wat wat, wat, wat nodig is daar. Ik kan nog meer doen. Beter nog meer bij gingen doen, of iets anders, maar, maar toch ben ik, ben ik goed. Nou, dan, sluis, dan is de redding uh, niet meer mogelijk. Maar jij ja, moet weten dat wat wij we spreken, we spreken van de, de, de waarheid, niet een komedie. Dan moeten we weten dat het geen andere manier is, dat de citra agra is Overweldigend krachtiger dan elke mens. En moet je niet denken dat er bestaat een ander mens die wel de kracht heeft en jij niet? Geen mens op aarde is, al lijkt het wel jouw dat die is zo charismatisch, die heeft wel iets, en de andere niet. Geen mens. Dus, ja. Wat zijn nou van moeder eigenlijk eh, voor de pauze? Ja. Wat zijn nou precies? Over de moeder? Ze had, de moeder, moeder Theresa had gezegd dat zij dat zij, zij dachten al zijn haar omstanders aanbieders, et zij dachten dat zij zo heilig was dat zij permanent in contact stond met Yeshua. zo dachten ze dat zij zo heilig was maar zij dat was voor, ze, voor haar dood maar zij ze, zei, nee ik, ik, ik, ik, ik voel me leeg van binnen en dat is een goede te goed teken. Om leeg te voelen. En dat zij eerlijk had gezegd. Hoe zij hoe zich voelen. Ook David had ook zo so gezegd. David, koning David. Had ook gezegd. Maar mijn hart is leeg. Tekort. Dat is de grote tekort. Die leegte die in jou is. Dat is juist de plaats. Dat jij heeft Bereid voor. Hashem, dat is een teken van de geweldigste wilskracht. Wat heb je? Die leegte die jij zelf maakt in jezelf, want het betekent, wat, wat betekent de, de, het teken dat je een geweldige, of hoe meer jij leegte in jezelf, in je hart, krijgt, verkrijgt, hoe meer wilskracht jij opbouwt, en alleen de wilskracht telt, alleen de wilskracht betekent dat de mate van de wilskracht is de mate van jouw overwinning op de citra agra op het, op het lichamelijke dat is misschien wat die bedoelde toen hij zei dat je tegen een berg zegt van ga, de berg gaat ja, dat is wat, wat die Shoa zegt tegen de berg, dat als je dan zelf als je dan geloof hebt, geloof en groot geloof hebt. Groot geloof, wat hij hier zo had gezegd. Dat jij, als je echt geloof hebt, groot geloof hebt en niet kleingelovig bent. Dan zal je tegen de berg zeggen, ga en dus de berg zal gaan. Betekent kleingeloof of groot geloof, betekent de wilskracht. De wilskracht om het goede te doen. En dat wordt gemeten naar de plaats... Wat je geeft aan in je hart. En de plaats is niet iets anders, maar de plaats is de leegte. Maar de opbouwende leegte, betekent leegte van wie? Van wie, wie moet je leeg jouw jou, jou, jou hart maken? Van de Sitra agra, dat is ook wat, wat over de Pessag de, de gezegd wordt. Dat jij moet schoonmaken jouw huis, je moet vegen, afvegen, je moet je huis... Uh, uh, alles wat uh, gezuurde is, moet je weghalen uit je huis. Dat is, betekent, het huis is, is hart, het hart van de mens. Dus dat moet je dan doen, dat jouw hart is, wordt leeg van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dus, van de verborgen liefde voor zichzelf. Kijk nou hoe geweldige opgave aan de mens is gegeven. Het is hast onmogelijke opgave. Het lijkt wel onmogelijk om tot de finish te komen. En tegelijkertijd is het zo boeiend. En zo geeft de hoop, een geweldige hoop. En de hoop die ook ervaar jij ook als redding. Je? Dat waar iemand anders zou al, al lang opgeven, jij gaat verder. Waar de ander, het is net als marathon. En die anderen hebben opgegeven. Die zijn al, die zijn al weg. Die, die drinken al het biertje, het iets anders. En jij gaat verder. Je zit in een café, die andere dingen doen. En jij loopt verder. Maar je komt er eigenlijk steeds vanaf en dat het inderdaad onmogelijk is. Dat is geweldig. Dat Ja, ja, maar. Dat moet natuurlijk. Ja. Het is steeds lager. En jij voelde wel altijd, moet altijd, voel je, elke ochtend sta je op en je voelt dat is er Agra. ...nog groter is geworden... ...want jij bent dieper geworden... ...jij hebt... ...leegte, nog extra leegte... ...gebouwd in jezelf... ...toegelaten, niet gebouwd... ...toegelaten, dat is wat wij moeten doen... ...toelaten de leegte... ...in je hart, betekent... ...je hart moet steeds leger worden... ...van jezelf... ...van niet van jezelf... ...van de wens om te ontvangen voor jezelf... ...van de wens om te ontvangen voor jezelf... Ontvangen voor jezelf is, ...is niet jij... Okay. iedereen heeft precies hetzelfde. Iedereen wil een broodje, iedereen, iedereen wil eten, dat is juist waarmee wij absoluut niet verschillen van elkaar. Wij verschillen van elkaar naar die leegte in het hart. Niet de kennis. Er zijn zoveel kenners van, van de Torah en ze kunnen je alles jou vertellen. Maar als je komt in de toekomstige wereld, hierna zal niemand vragen, wat heb je dan allemaal geleerd? Men zal vragen, jij hebt zoger geleerd, ja ik heb zoger geleerd, ik heb kabbala geleerd, zoveel jaren heb ik eh, stage gehad in de kabala, wat heb je daardoor bereikt? Wat heb je met al die lessen, we hebben nu 145 lessen eh, met deze les, wat heb je bereikt in, door jouw wilskracht? Is jouw wilskracht daarbij toegenomen of niet? Heb je na 185 lessen nog steeds, ben je nog steeds, kan je nog steeds kwaad worden op je buurman of niet? Of minder, oké. Okay. Maar jij kan je voelt wel, je voelt wel dat, het, dat je kwaad wordt, maar jij geeft het niet, dat jij, maar jij gaat het niet uiten. Moet je weten, hij zal ons ook nu dat vertellen. Dat al zelfs als je in je hart voelt dat je kwaad bent. Ook dat moet je overwinnen. Dat is wat wij moeten doen. Dat zal men jou zeggen. Wat heb je geleerd? Wat heb je geleerd daarvan? Niet, wat, niet dat jij zegt. Nou, we hebben zoveel. 140 pagina's al. Het is geweldig wat wij hebben gedaan. Het is, is natuurlijk. Het is inkervingen van. In jouw kilim. Maar de hele bedoeling is. Dat ook dat jouw haar daardoor leger komt is dan niets verdwenen in het geestelijke. Dus al die eigenschappen die je had, blijft alles voortbestaan. Niets zal niets ontbreken van wat je was daarvoor. Maar de wilskracht maakt het uit. De wilskracht die je verkrijgt door werken en jezelf, door de studie en werken en jezelf, dat is het, de enige eh, aanwinst. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dan zal, je, dan, dan zal het je goed gaan. Dat is de ware... Het ware doel van je studie is dat jouw wilskracht... zelfs elke dag moet toenemen. En dat is iets meetbaars. Hoe? Jij ziet dat jij de volgende dag dingen die... Daarvoor, of misschien kan je het meten, misschien niet in, in, vandaag en morgen, maar kan je bijvoorbeeld drie maanden. Neem bijvoorbeeld een periode van drie maanden. En dan gaan kijken, nou wat, het was hem drie maanden geleden. Gewoon hoef je niet zelf dat uh, rekensommetje te maken om, om zelf genoegzaam te worden. Oh, ik ben vooruit gegaan. Maar gewoon even kijken naar je wilskracht. Gewoon even een blik kan je ook gewoon werpen terwijl je nieuw bent. Kan ik meer nieuw. Aan dan drie maanden geleden. Ja? Ben ik leger gekomen van mijn wens om te ontvangen voor mezelf. Kan ik meer aan wat mijn materiële wensen betreft? Kan ik ze. Het is denk ik ook net hoe je die wilskracht inderdaad uh, uh, definiëren. Als je zegt van oké, okay, de wilskracht van jezelf. Nee, niet, niet van jouw eigen, niet nee, nee, nee, nee, nee, niet van jouw eigen, eigen. met, met, met wilskracht bedoel ik, de wilskracht om het goede te doen, om het toegeven, het is juist andere wilskracht dan gewoon de menselijke wilskracht, ja, nee, nee, die gewoon, die wil alleen maar voor zichzelf, die mens wordt krachtiger, die wordt nog, nog krachtiger, die gaat verder nog andere wetenschappen, die, gaat, die wil, die wil Nobelprijswinner zijn. Hey. Nou, hoe, hoe, kijk, hoe geweldige, weten, hoe geweldige uh, uh, wilskracht ontvangt de mens om bijvoorbeeld een grote professor te zijn of grote... Je? Dat bedoelen we niet. Bedoelen we bedoelen de wilskracht om, het, om, het, om jezelf te laten, daar, om de wilskracht die jou in staat stelt om te transformeren in jezelf in, in, het, in de gever. Ja, om steeds, dat dus Hashem, de schepper, terechtvaardig. Om steeds wat wel is, voor alles wat buiten plaatsvindt, terechtvaardig. Je? je moet wel maatregelen nemen, men moet wel maatregelen nemen om geen rare dingen toe te staan in deze wereld. Ik hoop het, ja, uh, dat soort, allerlei andere, wat in de kracht van de mens of de maatschappij, dat moet men doen om geen narigheid, om mensen te beschermen, om allerlei andere dingen te, te bewerkstelligen wat in de handen van de mens is. Maar daarna moet je dan daarboven moet je absolute vertrouwen hebben dat buiten alles wat buiten jou is, is volmaakt. Alleen bij jou zit nog die in jouw waarneming in jouw Zit daar nog uh, geen overeenkomst naar eigenschappen met wat buiten jou is. En wat, wat diep in jou eindsof het licht is. En dat is al, al, het, al, het, al de weg wat de mens gegeven is van de bron, van de, de, door, de door, het, door de scheppingsgedachte. Om de mens te verheffen boven eigenlijk, Geestelijk boven de hemel, boven de engelen. Hoe kunnen we boven de engelen zijn? Door wat? Door wat kunnen we boven de... Door wat, door wat kunnen wij ons verheffen boven de engelen? Waar bevinden zich engelen? In de Bia, in de wereld en Bia en niet in de wereld dat ze Hoe kunnen wij dan, wij zijn lager dan de... Wij zijn van natuur of wij, zijn, wij zitten hier in, de, in, onze, in onze wereld... Ja, en niet in de bia zij zijn hoger dan wij. Hoe kunnen wij hoger zijn dan de engelen? Door ons in overeenstemming te brengen met het licht, dus door het orgozer. Als wij ons corrigeren dat wij vanuit die soort kunnen orgozer doen, opsteken, dan wij kunnen orgozer doen, opsteken waar? Boven de bia tot de ze tseloet. En nog Terwijl de, de engelen niet. Die kunnen dan uiterst in de bia blijven. Die zijn altijd gescheiden van Hashem. Heel? Dat is een, een medium medium krachten die dienen aan de, aan de mens. Eigenlijk dienen aan de schepper natuurlijk. Om, om de mens... Te verheffen om mee te doen aan de verheffing van de mens. Want onze man gaat mee, wordt meegestuurd, of wordt zij als zij, zij zijn als, als voertuigen. Die brengen onze man naar, hoog, naar boven, naar de hoger. Net zoals ons woord is, wordt, wordt in hen, in hen gelegd, en zij zijn net als voortuigen, ze brengen dat vliegen naar boven, qua krachten. En ze brengen onze man naar boven. Dus de wilskracht om het goede te doen, dat is het enige. Dat is, daarom zeg ik het nu jullie nog een keer, stap voor stap, omdat mm, dat wij voorbereid worden op de Brit Gadesha, op het nieuwe verbond wij gaan leren, wij wat... gaan het niet leren zoals wij zo leren. We gaan het leren. Dat wordt bij ons een soort werk, zeg dat, uh, zeg dat workshop, werk workshop. So we gaan samen we, uh, werken. Dus we gaan al onze kennis van kennis, ervaring van de Kabbalah, van het geestelijke, uh, intuïtie en andere dingen gaan wij toepassen. Allemaal dus. Dus iedereen moet een beetje zelf meedoen. Het is niet... Uh, ik zal iets vertellen. Wij gaan leren... Uh, om te gaan... met de wetten van... De, het Koninkrijk der Hemel. En daar kunnen wij mee alleen maar leren omgaan... dat wij niet... praten... met ons verstand. Begrijp je dat? Want... Het koninkrijk, de wetten van het koninkrijk der hemel, dat is de ketter. Daar moeten we ons verstand op nul zetten. Iedereen begrijpt het? Om te ontvangen van het koninkrijk der hemel, moet de mens zijn verstand op nul zetten. Daarom, wanneer ik hoor, wanneer je hoor, wanneer ik hoor uh, praten over religieuze zaken, dat ze praten over Yeshua, over God, dat is een geweldig prachtig. Maar ze praten het vanuit de, het aardse. Het is het zinnenbeeld van, van eigenlijk van wat Yeshua, waar Yeshua vandaan spreekt. En wat wij, willen, wat wij moeten doen, wat onze taak is, niet aan ons gegeven is, maar onze taak is, om ons te verheffen boven ons verstand. Dus ons verstand moeten we dan op, die, op, die, op onze studie, tijdens onze studie uh, Brit Gadasha, moeten we ons verstand op nul zetten. Terwijl het bestaat ons verstand natuurlijk. Dat is, juist, dat is juist wat Yeshua leerde zijn leerlingen. Jullie zijn kleingelovigen. Heel. Omdat jullie kunnen jouw, verstand, kunnen jouw verstand niet op nul zetten. Ja, waarom, waarom valt hij dan? Waarom dat die Petrus valt, valt en, uh, en kan niet lopen dan op de wateren? Jeshua je, kan wel lopen op, boven de wateren. En die ging wel een paar stappen, heeft die gemaakt. En dan viel die, waarom? Waarom? Omdat hij ging weer zijn verstand gebruiken. Hoe kan dat? Hoe kan ik dan lopen boven het water, dat het niet mogelijk is. Wie heeft jou gezegd dat het niet mogelijk is? Mijn verstand. En verstand, jouw gezond verstand, zegt dat het niet mogelijk is. Daarom kan je niet lopen boven het water. Je? Dat, zijn, dat is een beeld gewoon wat Jezus ook zegt, dan, dat jij moet jouw verstand op nul zetten dan zal je dat betekenen, en op nul zetten, geloof mij, het is een enorm, enorme werk wat je moet doen, om jouw verstand op nul te zetten. Want, want de citra agra suggereert ons van, eh, gebruik je verstand, word clever, word verstandig. Dat is de wijze, dat is godelijke wijze. Ja? Aan de ene kant is het wel... Goed, omdat wij moeten niet onder verstand gaan. Dat is dan wat zij zegt, de citrageren, is gebruik jouw linkerlijn. Dat moet je wel doen. Maar niet blijven alleen maar in de linkerlijn. Aan de ene kant ontwikkelen, ontwikkelen wij ons verstand. Maar, in, maar aan de andere kant moeten wij leren te gaan boven het verstand. En dat is de steen des aanstoots. Alleen dat brengt de redding. Niets anders brengt de reding. Niet al die pagina's die wij leren... brengt de reding. Dat is wat wij leren hier... ook stap voor stap. Kijk nou hoe hij zegt. Hij spreekt van... Gmartie koen, gmartie koen. proberen die boeddhisten dat ook niet bereiken. Zij wat boeddhisten proberen... de boeddhisten proberen... leeg te komen... van alle wensen. Begrijp je? Zij proberen... Goed opletten wat ik probeer te zeggen... Uh, het is mooi wat ze doen, het is een grote kunsten wat ze doen, maar ze proberen uh, zichzelf te maken tot een tot plantje, tot een, tot een, tot een levenloze. En daarom voelen ze zich zo prettig wanneer ze, die, deze, uh, dat, deze, um, wanneer ze deze meditaties doen, dan voelen ze zich prettig. Waarom? De mens heeft vier stadia. Het is een kracht. De mens heeft een hele set van wensen. Als ze goed opletten wat ik probeer te zeggen. Wanneer zij ze maken zichzelf tot steen. Wat steen heeft voor één stadie? Heeft alleen maar, ja? Eén wens heeft hij. Alleen maar het laagste wens. Alleen stadium één heeft hij. Hij heeft weinig wensen. Hoe minder, hè? Huh? Oké, okay, maar, maar de ketter, maar wat voor ketter? Alleen maar een klieketter. Alleen een klieketter van de mensheid heeft, heeft die... Uh, um, de, alleen het sta, stadium van, van ten opzichte van de mens is alleen maar één klie. Ja, dat moet be, ik bij be, wijze van spreken. Dat is, dat is dan... Uh, heeft weinig wensen. Kijk nou, uh, dier heeft ook minder wensen dan de mens. En plant heeft minder wensen dan... Minder en ook minder krachtige wensen dan, die, dan een dier. Een steen heeft nog minder. Daarom, daarom al die orthodoxen van mijn volk, dan eten ze alleen maar hetzelfde. Ja, dragen precies hetzelfde. Als je thuis komt je precies hetzelfde uitziet. Want ze dragen precies dezelfde kleding, eten precies hetzelfde voedsel. Uh, uh, alles, het leven, het levensstijl is precies hetzelfde. Ik heb ze bezocht veel in mijn, in mijn, in mijn tijd. Precies hetzelfde. Waarom? Zo so, omdat ze zijn massa behoren tot de massa geest. Ook in de, in de mensen heb je precies hetzelfde. In de mensen heb je ook precies hetzelfde. Die al die vier stadia.